Het weer in de noordelijke helft wolkenvelden, in de zuidelijke helft helder. Het blijft droog, wel is het plaatselijk mistig. De komende uren vriest het licht tot matig. Vanmiddag vooral bij zee lichte dooi. Morgen en zaterdag weinig verandering. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A2 richting Amsterdam. En op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Maar op de A1 richting Amsterdam is zojuist weer een ongeluk gebeurd. Tussen Eembrug en Hilversum Noord staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is daar razendsnel opgelopen tot een half uur nu. Op de A2 richting Amsterdam tussen Maars en Knopend Amstel 18 kilometer en de vertraging is drie kwartier. Dat heeft te maken met meerdere ongelukken op de A10. Vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid staat in totaal tussen de afrit Amsterdam Noord en Veldert 10 kilometer file. Bij Zeeburg is de weg inmiddels weer vrij. Maar bij Buitenveldert is de rechterrijst ook nog dicht. Dan de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Vanochtend vroeg is daar een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen. De vertraging op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is anderhalf uur. Ze zijn nu aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. Ik kan het beste omrijden via de nieuwe A4. Dus door de keteltunnel. Daar is de vertraging inmiddels teruggelopen naar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 TV op kanaal 45. We gaan ons wassen, kleren Als je wilt dat ik je help, dan help ik je. Als je wilt dat ik je help, dan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 Lane